NTO Radio 1 met Pieter Jan Hagen. Soms ga je voor de bijl en dan geef je toe aan de behoefte aan een vette hap. En de verleiding wordt nog groter naarmate er meer fastfood restaurants in de buurt van je woning zijn. Je kans op hart- en vaatziekte neemt dan ook toe. Daarover zometeen na het internationaal. Gert Kluk. Drie van de vijf Nederlandse mannen die in Tsjechië zijn vervolgd... vanwege het mishandelen van een ober in Praag... hebben een voorwaardelijke straf van acht maanden gekregen... en moeten het land uit, dat melden Tsjechische media. Twee mannen zitten nog vast, die kunnen maximaal tien jaar cel krijgen. Ze zouden spijt hebben betuigd en de ober financieel willen compenseren. De ruzie in Praag ontstond toen de man op het terras van een restaurant... hun eigen drank wilde opdrinken. De ober raakte bij de mishandeling zwaar gewond staatssecretaris Van Ark is bereid om opnieuw te kijken... naar haar plan om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Ze wil eventueel aanpassingen doen... na de vele kritiek die er op het plan is gekomen. Ik wil een beetje uit de techniek komen... maar vooral naar iets toe gaan wat werkt... en wat bijdraagt aan de doelstelling om mensen aan het werk te helpen. Van Ark verandert niets aan de loondispensatie. Daardoor hoeven werkgevers arbeidsgehandicapten... minder dan het minimumloon te betalen... zodat ze aantrekkelijker worden om aan te nemen. In ruil daarvoor krijgen ze dan een bijstandsuitkering ernaast... De oppositie vindt het kwalijk dat mensen daardoor minder pensioen opbouwen. In Frankrijk zijn de afgelopen twee jaar ruim 400 mensen en instellingen gevonden... die geld hebben gegeven aan terreurbewegingen als IS. De Franse justitie noemt het blootleggen en stilleggen van geldstromen belangrijk... omdat het spoor leidt naar de terroristen zelf. De omzet van KPN is in het eerste kwartaal opnieuw gedaald. Het telecombedrijf heeft veel concurrentie... En mensen kopen minder vaak een nieuwe mobiele telefoon... omdat ze nu geregistreerd worden bij het bureau kredietregistratie. De winst van het KPN steeg wel. Dat kwam doordat de kosten minder hoog waren. In Amsterdam is een vuilniswagen in brand gevlogen... waardoor dat kwam is nog niet bekend. De brand leidde tot een explosie... waardoor de ruiten van enkele woningen sneuvelden. Ter gelegenheid van Koningsdag hebben dit jaar 2912 mensen een lintje gekregen. De oudste gelauwde is de 105-jarige André Dupont uit Vlaardingen. Hij kreeg een lintje voor het vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan. De meeste lintjes gingen naar onbekende Nederlanders... onder wie Corinne hoeben vrijsen uit Geldrop. Ze kregen hem voor haar vrijwilligerswerk voor jongeren... en de plaatselijke carnavalsvereniging. Ja, ik ben er eigenlijk heel trots op. Ja, maar Ik ben wel heel baas. nog. Ik had het niet verwacht, nee. Maar dat was ook de bedoeling volgens mij, ja. En nu gaan we de rest van de dag doen, nog eventjes in laten zinken? Ja, ik, ik denk dat ik wel champagne ga pakken daar, want ik heb nog niks gegeten, dus uh, ja. Bekende Nederlanders die werden verrast met een koninklijke onderscheiding... zijn onder andere tweevoudig wereldkampioen darter Michael van Gerwen... radio-dj Edwin Evers, acteur John Leddy, rapper Rotjoch en presentatrice Caroline Tensen. Om in aanmerking te komen voor een lintje moeten mensen worden voorgedragen. Meestal hebben ze zich onderscheiden door vrijwilligerswerk of een inzet voor goede doelen. De ex-rijkswachter die twee jaar geleden op zijn sterfbed bekende... dat hij de reus was uit de bende van Nijvel... blijkt dat toch niet te zijn, meldde Belgische media. Ze baseren zich op bronnen binnen het team... dat onderzoek doet naar de groep criminelen... die begin jaren 80 bij overvallen 28 mensen doden in België. Het onderzoeksteam is er nu vrijwel zeker van... dat de ex-rijkswachter niet bij de bende van Nijvel betrokken was. Waarom hij dat wel beweerde vlak voor zijn dood is onduidelijk. Het weer geregeld overal droog met geregeld zon. Het wordt 11 tot 15 graden. Tijdens Koningsnacht blijft het droog en wordt het rond de 5 graden. Op Koningsdag eerst wat zon, later bewolking... en vooral in het noorden en westen soms wat regen. Hier is Dennis Mooij met verkeersinformatie. Op de A44 richting Den Haag. 10 minuten vertraging tussen Leiden en Wassenaar staat 3 kilometer. Op de N210 van Rotterdam naar Krimpen aan de IJssel... staat voor de Algarabra-Brug 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En de N279 roermond tembos Daar staat voor de aansluiting met de A50 2 kilometer file.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 vanavond in Focus. Honden lijken op hun baasje en veel meer nog dan we denken. ADHD, autisme en dementie, onze beste vriend heeft het ook allemaal. Hebben we met de domesticatie van de wolf ons eigen spiegelbeeld gecreëerd? Vanavond Focus, 5 voor half 10 bij de NTR op NPO 2. Autowaarglas Held? In Centro un gipenda kuwa wa zaidi in Centro sasapia ni Kenya. In Centro Kwenye redio SUV. In Centro ja IT company nu ook in Kenya. NTO Radio 1. Avro Tros. Wordt het niet tijd om het aantal fastfoodketens te reguleren ten bate van de volksgezondheid? Ja, zegt Maartje Poelman van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek toont aan: hoe meer fastfoodzaken in de buurt van je woning, des te groter je kans op hart- en vaatziekten. Geef te denken. De online supermarkt Picnic dacht slim te zijn en een Max Verstappen lookalike in te zetten voor reclame. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Verstappen tekende protest aan. De supermarkt moet de coureur nu anderhalve ton betalen. En Verstappen is niet de eerste bekende Nederlander die ongewild in een reclame optrad. Een beetje verliefd is iedereen wel eens, dat weet je. Ja, zij was wel de eerste, namelijk songfestivalwinnares Teddy Scholte figureerde in 1959 ongewild in een sigarettenreclame notenbenen. Bas Kist schreef een boek over dit soort kwesties en hij is zometeen te gast. Ja, de wilde natuur in de Oostvaardersplassen... het gaat er al maanden, om niet te zeggen, al jaren over. Oud-staatssecretaris Henk Bleker die toonde zich gisteravond... nogal relativerend over hoe wild die natuur eigenlijk is. Dat zijn helemaal geen wilde paarden, hoor. Ze lopen alleen in het wild. Dat zei Henk Bleker gisteravond in Pauw. Zijn koninkpaarden, daar had hij het over, nou wel of niet wild? Dat zoeken we uit. U raadt het in feit of fictie. Het antwoord hoort u even voor drieën. Nu eerst: hoe meer fastfoodzaken in de buurt van je huis, hoe groter de kans op hart- en vaatziekten. Pieter-Jan Hagens. Eén vandaag. We zagen inderdaad de invasie van alle nieuwe fastfoodketens. Nederlanders drinken veel koffie, er kan nog wel een donut bij, er kan nog dit en dat bij. Er zijn veel, met name Amerikaanse bedrijven, die de intentie hebben om ook de Nederlandse markt te betreden. Het wordt er steeds meer. Martijn Rosdorf aan die opmars van fastfoodrestaurants lijkt maar geen einde te komen. Ja, je moet van hele goede huizen komen, wil je de snelle hap kunnen weerstaan. Maar jij luncht altijd heel verantwoord, Pieter-Jan. Nou, toch ook, of? Uh, heel eerlijk gezegd had ik een kleine ge gefrituurd bestanddeel oh, in mijn goed, verder gezonde maaltijd, maar weten we iets, Martijn, over dat, ja, uh, dat aantal restaurants precies... waar je in rap tempo zo'n maaltijd krijgt voorgeschoteld? Ja, ja, Weet je volg, dat? Volgens cijfers van ABN AMRO waren er vorig jaar ruim 6.000 filialen... die het predicaat restaurant mogen dragen in ons land. Denk daarbij aan, he. Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Burger King. Nu bij McDonald's, de McCroket. Een heerlijk broodje kroket van puur rundvlees voor maar 2,95 euro zo zo zo dus. 6.000 dus van ja. die fastfoodrestaurants vallen daar de, de smulhoeken de kleine snackbars de snackbar en zo ook ja, onder valt er ook onder volgens het cbs stegen de verkopen in dat soort fastfoodrestaurants in 2017 met 8,9 procent ik zou bijna willen zeggen een kleine 10 procent in de laatste zeven jaar is de fastfoodsector in ons land met een Kwart gegroeid. Jongen, Dat is een sector om, uh, om rekening mee ja. te houden. En uh, nog even, wat doet het nou met je gezondheid? Die, ja, die vlugge maaltijd. Het is ongezond. Het, wel, het is he? ongezond. Dat is een feit. Ja, vorig jaar eist het voedingscentrum zelfs dat er een einde moet komen. aan de opmars van fastfoodrestaurants in Nederland. Het voedingscentrum, het voedingscentrum eiste. Uh, ja. Dat het, ja, het moest afgelopen zijn. Dat ze, ze spraken duidelijke taal in ieder geval. Die hebben we niet, maar we geloven onmiddellijk dat dat ja, waar is. Want alles de... is feit en geen fictie wat jij nee. vertelt hier. Ja, vrijwel alles wat ik zeg is fictie. Het voedingscentrum was heel duidelijk. Er moest, er moest een einde komen aan die opmars. Goed, dankjewel. Martijn Rosdorff, duidelijke taal. Intussen komen er dus steeds meer van die fastfoodrestaurants bij. Gezondheidswetenschapper Maartje Poelman is hier. Hartelijk welkom. Fijn dat u hier bent. U heeft aangetoond, u heeft onderzoek daarna gedaan, dat het uitmaakt hoeveel fastfoodrestaurants er in de buurt van je woning zijn. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. We hebben um, een onderzoek gedaan in Nederland. En we hebben daarbij uh, 2 miljoen mensen geïncludeerd. Of die hebben we meegenomen in ons onderzoek. Uh, en deze mensen hadden voor aanvang van onze studie nog geen hart- en vaatziekten. Okay. En die hebben we vervolgens voor een jaar lang gevolgd. En we hebben gekeken onder deze mensen wie ontwikkelde er wel hart- en vaatziekten en wie niet. Mm -hmm. En daarbij hebben we tevens gekeken van hoeveel fastfood-outlets hebben zij nou in hun woonomgeving. Dus in hun thuisomgeving. <coughs> en wat wij zagen is dat de mensen die veel fastfood-outlets in hun thuisomgeving, hadden, uh, dat die een hoger risico hadden op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dus deze mensen kregen eerder in dat jaar hart- en vaatziekten dan mensen waar geen fastfood-outlets in de thuisomgeving waren. Oké, okay, en u heeft alles eruit gefilterd, hè? dus uh, het gaat allemaal om mensen die nog geen hart- en vaatziekten ontwikkeld hadden. Klopt, ja. En toen heeft u dus gekeken naar hoeveel uh, fastfoodbedrijfjes er in hun buurt waren, restaurantjes, en, en dan is het dus aan te tonen dat als ze dichtbij zitten dat je grotere kans hebt... dat er dus meer mensen daar zijn in die doelgroep... die uh, zoiets hebben gekregen. Een hartaanval of iets dergelijks. Ja, we hebben gekeken inderdaad naar het aantal nieuwe gevallen die er zijn. Um, dus dat, is, um, nou ja, dat wordt vaker gedaan in dit type onderzoek. Dat je kijkt binnen een groot cohort... dus binnen een hele grote groep mensen... wie wel uh, hart- en vaatziekte bijvoorbeeld ontwikkelt en wie niet. Ja. En het allerliefste wil je natuurlijk een heel erg uh, aantoonbaar verband. Een kausaal verband, zoals en? we dat noemen. Was dat nou, dat is heel moeilijk met dit soort studies... Um, om dat op die manier te onderzoeken. Omdat je dan eigenlijk twee groepen heel erg gecontroleerd... voor jarenlang wil volgen aan hun blootstelling. Maar toch zegt u, uh, het is wel degelijk aangetoond... wij kunnen die conclusie trekken... dat als er meer fastfoodrestaurants in jouw buurt zijn... dan loop je grotere kans op hart- en vaatziekten. Nou, op de manier hoe wij het onderzoek hebben uitgevoerd... kunnen we inderdaad zeggen dat het aantal nieuwe gevallen... Uh, groter is in omgevingen waar meer fastfood is. Oké, okay. Dus wij moeten concluderen dat wij allemaal zwichten voor de verleiding. Nou, dat, dat zou een conclusie kunnen zijn. Het is natuurlijk heel moeilijk, hè, het zwichten. Want we hopen allemaal en we denken allemaal... dat we zo wel overwogen en rationele wezens zijn. Dat we altijd heel goed kunnen bedenken wat voor keuzes we maken. Ja. Maar we weten uit eerder psychologisch onderzoek ook wel... dat eigenlijk die voedselkeuzes, dat dat helemaal niet zo rationeel is. Dat gaat vaak veel impulsiever of uit een gewoonte. En hè, we, nou, het werd net ook al genoemd. Veel mensen weten ook wel wat gezond eten is en wat niet. Mm -hmm. uh, maar toch is dat heel moeilijk om in een omgeving... waar heel veel verleidingen zijn om daar weerbaar in te zijn. En ja. fastfood is er natuurlijk een van de onderdelen van. Ja, en dan blijkt ook nog dat, dat er in heel veel producten... bijvoorbeeld suiker zit. Hè. Dus we worden ook nog verleid op een stiekeme manier... Niet heel, op een niet-expliciete manier... Ja, ja, het is eigenlijk van alle kanten. Dus je ziet op heel veel plekken inderdaad... ook heel veel producten zit bijvoorbeeld suiker in... waarbij je het bijvoorbeeld helemaal niet verwacht... dat er veel suiker in zit. Bedenk bijvoorbeeld aan kant-en-klare pasta-sauzen. Um, daar zit best wel wat suiker in. En misschien denk je toch... nou, een gezonde tomatensaus, dat is gezond. Ja, ja. Um, dus dat is soms heel moeilijk voor consumenten... ook om in het, nou ja, in het oerwoud van al dat voedsel... om daar een gezonde keuze in te maken. Zeker. En we zijn dus eigenlijk een stuk zwakker dan we zelf denken. Wij, wij, wij zwichten echt eerder voor voor allerlei dingen dan ja dan je zou denken. Nou ja, ik weet niet of we onszelf zwak moeten noemen. Ik denk dat we ook kunnen kijken naar uh, de omgeving en hoe die is veranderd over de afgelopen decennia. En als je kijkt dat sinds de jaren tachtig is die omgeving echt enorm uh, veel ongezonder geworden. We noemen dat ook wel een obesogene samenleving. Pardon? Een, obeso een, ja, een obesogene? een obesogene samenleving. En dat is eigenlijk een omgeving die uh, ongezonde keuzes stimuleert. En er wordt ook eigenlijk wel gezegd dat, nou ja, hoe we nu ons gedragen en dat we ongezonder eten, dat dat eigenlijk een normale reactie is op een abnormale omgeving. Ja, het, het groeit is ook enorm hè, dat aantal fastfood restaurants. 8,9 procent groei alleen vorig jaar. Ja, ja, je ziet uh, steeds nog een, een stijging daarin. En dat is niet alleen in Nederland, dat is uh, wereldwijd zie je daar een groei in. Terwijl je denkt dat er een tendens richting gezonder eten gaande is op het ogenblik. Ja, er zijn wel verschillende tendensen uh, gaan. Er is natuurlijk een hele grote groep mensen die heel bewust ook met eten bezig is... en daar steeds bewuster in is. Nou, we zien ook in Nederland dat er ook wel veel meer aandacht aan is. Uh, ook in de politiek is veel meer aandacht voor voeding. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Uh, aan, de, aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat steden veranderen. En er komt veel meer nadruk te liggen op het consument. Het, het, echt het winkelen zelf wordt minder. Dus je ziet daar een omslag in dat die, nou ja, bijvoorbeeld het consumeren van bijvoorbeeld fastfood dan uh, groter wordt. Ja, er staan een heleboel van die, van die panden leeg natuurlijk ook... waar al die fastfoodrestaurants van denken, ah, ja. kunnen we goedkoop in, uh, intrekken. In de ferdinand bolstraat in Amsterdam bijvoorbeeld... daar zijn een heleboel fastfoodtenten. En onze verslaggever Laura Kors die vroeg aan voorbijgangers daar... hoeveel er daarvan in een straal van 500 meter rond hun huis zijn. Nou, ik denk echt wel vijf, denk ik, zoiets. Ga je er vaak heen? Nee, helemaal niet. Wanneer zwik je ervoor? Als ik uh, alcohol heb gedronken. Ik woon echt bij een winkelcentrum, dus ik denk een stuk of vier, vijf. Ga je ja. er vaak heen? Alleen, ja, alleen als ik gebloten heb of zo, dan heb je natuurlijk wel een beetje de, de honger gehad. Ja, dat doe ik niet aan. Doe het niet aan fastfood. Nou ja, dat is natuurlijk ook uh, uh, onzin. Eén uh, keer in de week, ja. En niet meer, niet minder. Nee, vaste breek, vrijdagavond. Snel eten. Snel uh, in het buurt gaan kijken. Wat kan ik een, een beetje luiheid, vind ik. Uh. Ja. Vindt u dat snackbar en fastfoodrestaurants verboden zouden moeten worden vlakbij een school? Uh, verminderen, vind ik. Ik moet het echt uh, verminderen. Omdat mijn jongste zoon nee, helemaal gek uh, voor McDonald's en Febo. Turkse pizza, nu is het populair. Dat vind ik ook fastfood, weet je. Nou ja, ik woon zelf in de Zuidas Bemster, Dus daar hebben we niet echt veel van die fastfood dingen. Algemeen zorg ik wel dat ik eten in huis heb van de dag daarna. Maar dat moet dan ook wel, omdat er weinig andere opties zijn. Ja, precies. Dat is het ook. Ja. U heeft een paar uh, chicken McNuggets uh, gescoord. Doet u dat vaak? Dat doe ik niet vaak, nee. Maar het gebeurt wel. Heeft u een servetje, want er zit wat saus ja, ja. Er, op uw kin. Ja. Ik heb gewoon maar beperkte tijd, een half uurtje. Dat is het gewoon makkelijk om dat te doen, dat is, dat is de reden. Maar wat had u gekocht voor de lunch als de McDonald's nu dicht was geweest? En de Febo ook dicht en de Pizza Hut ook dicht? Ja, ik weet dat er nog een, uh, daar is nog een klein kioskje binnen de HEMA Als je daar binnen gaat, dan krijg je ook nog iets. Maar dan krijg je sandwich broodje. Ik had dus nu echt zin in die Chicken McNuggets. U, u liep gewoon op straat, u had ergens zin in en u zag de McDonald's? Ja, precies. Het was niet echt helemaal beredeneerd of een hele bewuste keuze. Of uh, ja, ik vind het gewoon lekker, hoewel ik weet dat het niet echt gezond is. Dat weet ik. En dat is gewoon een uh, milkshake, dus... Je hebt er een milkshake bij? Ja. Die goed. haalt er nu even uit uw jaszak. Ja, die heb ik niet gehaald. Dat is gehouden. ook niet gezond, meneer. Je doet dat heel vaak, dan wordt je niet gepakt. en nu, Kijk, Ik weet niet of het hele land naar mij luistert, maar misschien sommige mensen willen... Nou, dat was de reportage in, uh, in Amsterdam van Laura Kors, heerlijk. Mensen die zwij... Uh, zwi uh, zwi nou, hoe heet dat? Zwichten. Zwichten. Ja, zwichten voor de verleiding. Maartje Poelman, gezondheidswetenschapper, u zegt dat gemeenten zegt u dat eigenlijk dat gemeente hier veel meer rekening mee moeten houden. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat men zich daarvan bewust is. Dat een, een, een verleidelijke voedselomgeving dat dat heel moeilijk is om daar weerstand tegen te bieden. We hebben twintig, dertig jaar lang hebben we mensen de boodschap gegeven, eet gezond. Heel veel mensen weten ook wel wat gezonde keuzes zijn. Maar toch is het heel moeilijk. Ja, want zoals deze meneer in de reportage net ook vertelde: je loopt op straat. Je denkt, hé, hey, ik heb een beetje honger. En daar zie je het uithangbord van een fastfoodketen. Je loopt naar binnen en koopt die kippetjes. Absoluut. En, en naast het fastfood is natuurlijk ook nog veel meer ander aanbod. En, en nou ja, dat, dit horen we heel veel vaker. We doen daar zelf ook onderzoek naar. En we hebben ook interviews gehouden met mensen. Maar ja, mensen zijn natuurlijk ook niet helemaal gek. Ik bedoel, je, je weet toch ook best dat het ongezond is. Kan je er ook weerstand aan bieden? Ja, je, ja, maar het weten dat iets ongezond is... is iets anders dan weerstand bieden tegen een keuze. En dat zijn eigenlijk net andere processen. En we zijn er zelf ook wel beter onderzoek aan, naar aan doen... van hoe komt dat nou, hoe okay. loopt dat nou? Dus als mensen dat ook leuk vinden om daar aan mee te doen... ga dan naar uh, www Nu, Want we zoeken nog mensen uh, die het interessant vinden... of belangrijk vinden om hier aan mee te ja. werken. Hoe werkt die psychologie dus eigenlijk erachter? Welke beslissing je neemt om wat te eten? Wat was het? Waar eet jij... jij.nu. Oké. Okay de telefoon ook Erik van den Burg, VVD-wethouder Zorg en Sport in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat denkt u, is dat iets voor de gemeente om te bepalen... hoeveel fastfoodketens er waar zijn in de gemeente? In de buurt van woningen bijvoorbeeld? Ja, dat is een taak van de gemeente, want de gemeente heeft bestemmingsplannen... en legt in bestemmingsplannen vast wat voor soort winkels waar kunnen komen. En bijvoorbeeld in Amsterdam, waar we nogal veel toeristen hebben... heeft de gemeenteraad gezegd... Hij wil het aantal toeristenwinkels beperken... omdat we ook willen dat er andere soorten gewinkels zijn. Zo kun je ook zeggen... wij vinden dat het aantal fastfoodwinkels in onze gemeente genoeg is. Je ja. kunt daar wel degelijk op, uh, op sturen. Oké, okay, dus dan is de volgende vraag. U bent, ja, u bent nu nog wethouder, maar er is een nieuw college in ontwikkeling. De kans is niet heel groot dat u daarin ook wethouder bent, hè? zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Er komt ja. een coalitie zonder de VVD Precies. en daar ben ik van. Dus, uh, ja, dus ja. Dat, dat gaat niet door dan. Maar toch even, want u heeft wel met dit uh, bijltje gehakt de afgelopen jaren. Vindt u het een goed idee als de gemeenten zouden zeggen... weet je wat, we gaan dat uh, terugdringen, het aantal fastfoodzaken... of in ieder geval zorgen dat die groei voorbij is, hè? Vorig jaar 9% bijna. Ja, ik vind het wel uh, als samenleving op veel meer dingen moeten sturen. En dat betekent dat je als gemeente kunt zeggen... ...beperk het aantal fastfoodzaken. En niet dat je dat moet weghalen. Hè? Mensen moeten de keuze hebben om het wel te doen. Maar je kunt wel zeggen, we stoppen de groei... ...of we stimuleren ook de komst van gezonde alternatieven. Dat is niet alleen in winkelstraten... ...maar bijvoorbeeld ook... ...als je op het station bent en je wil even iets eten... ...probeer dan maar eens gezonde producten te vinden. U had de reportage net op, uh, in de Ferdinand Bol... ...waar we notabene de Febo als naam ook aan te danken hebben. Ferdinand Bol. Ja, dat is waar. Nou, ja, Automatiek, je trekt even snel een kroketje... en dan denk je later toch misschien dat ik iets anders moet doen. Okay, dan dus... ga je niet met, bevoer, maar met de auto dan pak je toch even die snacks die je bij de kassa kunt, kunt krijgen. Precies, dat dus u zegt, u zegt eigenlijk, meneer Van der Burg... sorry dat ik u even onderbreek, maar u zegt eigenlijk... ja, we, we, we kunnen het natuurlijk niet afschaffen. We moeten ook rekening houden met de vrijheid van de burger. Dat hij zelf kan kiezen, dat is natuurlijk ook een, een legitiem argument. Maar ja, u zou ook kunnen zeggen... u heeft met, wel eens het voorbeeld gegeven met de aanwezigheid van coffeeshops... te dicht in de buurt van scholen. Dat heeft Amsterdam verboden. Zoiets zou natuurlijk ook kunnen met nieuwe fastfoodrestaurants in Amsterdam. Nou, geen misverstand. Het is geen Amsterdamse verbod op coffeeshops binnen 250 meter van scholen. Dat is gewoon landelijk okay. bepaald door de regering. En die kan het inderdaad op dit punt ook doen. En ik zeg dus, nee, je moet niet fastfoodzaken verbieden. We moeten wel de, de groei stoppen. En we moeten wel zeggen, genoeg is genoeg. En op dit moment zijn er gewoon te veel fastfoodzaken. Het is precies wat u zegt. Er staat ergens een shop leeg en Hupje komt weer een nieuw in. En daar kunnen gemeentes wel degelijk van zeggen, nee, bij ons niet... Want u hoorde ook in de reportage, die mevrouw uit Middenbeemse... Ja. die leeft een stuk gezonder omdat ze gewoon minder prikkelingen krijgt. Precies. We dus, kunnen wel degelijk wat doen en we moeten het ook doen. Dus zorgen dat die groei niet doorzet. Heel hartelijk dank, Erik van den Burg, wethouder in Amsterdam. Nog even naar Maartje Poelman. Het alternatief, dat is het natuurlijk ook niet zo makkelijk te vinden. Hè? Je hebt, je hebt die, die, die fastfoodzaken of de hemaworst, dat is allemaal in de buurt... Maar wanneer komt er eens een, een gezond alternatief wat net zo makkelijk voor is? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat daar uh, ook naar gekeken wordt, uh, naar gezondere alternatieven. Um Vaak heb je nu, en ook zeker voor dezelfde prijs... is het heel moeilijk om een gezond alternatief te kopen. Dus uh, ik hoop ook dat daar in de komende jaren... ook veel meer ontwikkelingen in zijn. En dat het niet alleen maar gaat over hele dure alternatieven... die uh, dan meteen vijf of zes euro kopen. Maar echt iets wat gewoon kan concurreren... en mogelijk ook gewoon in het snackluikje kan komen te liggen. Heel goed. Hartelijk dank, Maartje Poelman. Gezondheidswetenschapper verbonden aan Universiteit van Utrecht. Isoshaïn van de Pointer Sisters. De wolf, waar die tot voor kort heel af en toe is werd gezien... dat beest, in ons land. Wordt die nu iedere dag wel ergens waargenomen. En hij richt schade aan. Je komt morgens bij je schapen en dan liggen ze dood op de grond. En niet een beetje dood, maar heel erg dood. Oren eraf, neuzen eraf... Uh, buik helemaal open. Uit nieuw DNA onderzoek blijkt dat de dader van de doodgebeten schapen... waar het over gaat in Drenthe, inderdaad een wolf is. Sterker nog, het blijkt niet om één wolf, maar tenminste twee wolven te gaan. Onze verslaggever Roos Oosterbaan is deze week ook in Drenthe... en ze spreekt vandaag met gedeputeerde van de provincie Henk Jumelet. Um, ik ben dus al de hele week op zoek naar een wolf. En nu sta ik toch... Oog in oog, uiteindelijk met een wolf. In het, ja. Ja, in het duurzaamheidscentrum in Assen. Nou, laten we hem heel even van dichterbij gaan bekijken. Ja, deze is um, in Drenthe geweest, en, um, ten zuidoosten van Loon. Uh, hij heeft daar rondgelopen en ja, um, ja, hij is nu hier, hier, hier uh, uh, opgesteld, want hij is inmiddels dood. Nou ja, nu uh, is hij dus dood en opgezet, maar straks in levende lijven in, in Drenthe. We verwachten inderdaad dat de wolf naar Nederland komt. Uh, de provincie moet zich toch voorbereiden. We hebben een, Zogenaamde zogenaamd wolvendraaiboek gemaakt. Dus je... Wolvendraaiboek? Ja, ja, dat is heel veel zonde, maar het is echt zo. Dat betekent dat je je voorbereidt op de komst van de wolf. En als er, als er een schaap doodgebeten is door... Een wolf, als het geconstateerd is na DNA-onderzoek. Dan kan er ook compensatie worden aangevraagd, worden verstrekt. En dat gaat via het faunafonds en de provincie staan ervoor aan de lat. En gemiddeld 150 euro per gedood schaap wordt dan uitgekeerd. En we vinden dat wel terecht, want als je maatschappelijk vindt... dat de natuur zijn, zijn ruimte moet hebben... dan moet je er ook als samenleving voor staan. Dus die compensatie, die verstrekken we dan ook. Ik heb deze week veel mensen gesproken met allemaal een andere mening... De ene vindt Nederland niet geschikt voor een wolf. Luister maar. Ik persoonlijk vind Nederland daar te klein voor. Verstedelijking, overal recreatie, mensen met hun belangen, schapen, honden, noem maar op. De ander zegt, nee hoor, dat kan hier prima. Ja, er moet een plek zijn waar veel reeën zijn en daar hebben we heel veel gebieden van in Nederland. Weer een ander vindt dat we de wolf moeten doodmaken. Hetzelfde wat hij met de schapen deed. Doop maken. Ja. En daar is de ander het dan weer helemaal niet mee eens. De afschieten werkt eigenlijk vaak nog averechts. Uh, u moet al die belangen en al die meningen maar bij elkaar zien te krijgen. Ja, aan de ene kant uh, word ik gefeliciteerd uh, door, door natuurorganisaties met uh, gefeliciteerd het natuurbeleid is, uh, is, is geslaagd. Kijk maar, de wolf is gekomen. Uh, aan de andere kant uh, krijg ik uh, de zorgen, zoals ik net al zei. Uh, en daar moet je mee zien om te gaan. En uh, volgens mij zijn we er als provinciale overheid ook voor... om juist met elkaar in gesprek te gaan en de goede maatregelen te nemen. Zodat je een goede balans hebt tussen enerzijds beschermen... en anderzijds uh, leefbaarheid van het platteland. Kijk, hier naast die opgezette wolf uit Drenthe ook eentje uit de Noordoostpolder. En die had in 2013 lang het landelijk nieuws in zijn greep. Is het een wolf of toch een hond? De wolf uit Luttelgeest. De roemruchte wolvin uit Luttelgeest. Een wolf bij Luttelgeest. Dan de wolf van Luttelgeest. Laten we hem zomaar noemen. Het was lang de vraag of het nou wel om een wolf ging. En dat bleek na autopsie wel het geval. Maar hij was dan wel doodgeschoten in Polen. En daarna naar Nederland te zijn vervoerd. Nou, het is, het, is, ja, het is een prachtig beest als je hem zo ziet staan. Uh, hij is heel mooi geprepareerd nadat hij helaas is uh, aangereden. En kinderen staan met uh, de mondwagen wijd open. Uh, want ja, dat hebben ze nog nooit gezien. En als je zo'n groot beest hier ziet, ja, dat is toch heel veel belevenis. Hey, daar is de wolf over de weg. Ja, is ook ook... Mama, daar is de wolf over de weg. Ik zag hem ja. Wat vind je ervan als je hem zo dichtbij ziet? En duizherden zond lijkt hij wel. Maar dan wat lichter. Hij heeft ook scherpe nagels. Er zitten geen ogen in. Wat vind je ervan dat hij misschien soms wel eens hier in de buurt zelfs is? Ik denk gewoon dat een wolf je dan dood gaat maken. Ja, want straks komt hij opeens een beetje bij jou in de buurt. En dan zit hij niet achter glas. Ja, zoals hier. Ja. ja. Maar is het dan ook echt hier in de buurt? Of... Ja. Oh, serieus? Waarom... Oké. Okay. Ja. Nou, dat, dat lijkt mij ook niks, hoor, om van dichtbij te zien. Waarom is hij hier nu? Heeft hij er zorg van, van die wolf? Nou, als ik zo'n bericht uh, voorbij krijg dat er uh, dode schapen in een, uh, in een, een land worden uh, gevonden... En, en als je dat dan even ziet, ja, dan is het wel even een uh, gruwelijke aanblik. Um, maar ik moet ook gewoon zeggen, het is realiteit, het is natuurbeleid dat dit met zich meebrengt. Heel veel zorgen kun je ook wegnemen door er ook iets van te leren over te weten te komen. En ik zei al, ze zijn van harte welkom in Assen om bij het duurzaamheidscentrum te komen... om te zien uh, hoe wij dat doen met voorlichting en de wolf ook te aanschouwen. Wel een dooi hè? Wel een dooi, maar... Het is wel interessant om te zien hoe je er echt uitziet. En tegelijkertijd goed even je laten informeren. Ik denk dat we daar wel een hele mooie stap mee zetten. Ja, dat was Roos Oosterbaan op bezoek naar de Wolf in Drenthe. Een nep Max Verstappen inzetten in een reclame, dat kan niet zomaar. Dat bleek gisteren toen de Amsterdamse rechtbank... de online supermarkt Picnic veroordeelde tot een stevige boete. Management van Max Verstappen is er allemaal niet gelukkig mee... en eist, geen klein bedrag, 350.000 euro... Zo. We hebben het uh, straks over uh, deze zaak onder andere... met merkeman Bas Kist en Martijn Rosdorf. Jij checkt de wildheid van het koninkpaard. Een van de soorten die leven in het gebied van de plassen. Ja, dat moeten we wel checken. Omdat de uh, oost Henk Bleker zei... dat die paarden helemaal niet wild zijn. Dat je zelfs eigenlijk, ja, ik parafaseer een beetje... maar dat je eigenlijk zo op weg zou kunnen rijden als je dat zou willen. Dat allemaal na het nos international... Radio 1. Gert Kluk. In Zweden is levenslang geëist tegen de Oezbeek die in april vorig jaar in Stockholm met opzet op een menigte mensen inreed. Daarbij vielen vijf doden en veertien gewonden. Volgens de aanklager is de Oezbeek een gevaar voor de samenleving, zolang hij zijn houding niet verandert. De 40-jarige Rakmat Akilov is de enige verdacht in de zaak. Hij wil de Zweden straffen voor de deelname aan de coalitie tegen IS in Syrië en Irak. Drie van de vijf Nederlandse mannen die in Tsjechië zijn vervolgd vanwege het mishandelen van een ober in Praag hebben een voorwaardelijke straf van acht maanden gekregen en ze moeten het land uit. Twee mannen zitten nog vast. Die kunnen maximaal tien jaar cel krijgen. En ter gelegenheid van Koningsdag hebben dit jaar 2912 mensen een lintje gekregen. De oudste gelouwde is de 105-jarige André Dupont uit Vlaardingen.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 Het wordt al wat drukker op de weg. We verwachten een hele drukke avondspits. Maar voorlopig valt het met elf files nog wel mee. Op de A4 Amsterdam Den Haag heb je 10 minuten tijdverlies... tussen Roelof Zween en Zoetewoude Rijndijk. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda... sta je een kwartier vast tussen Rotterdam Delfshaven en Rotterdam Krooswijk. En het is druk rond de Keukenhof op de N208 Sassheim naar Haarlem. Alweer een kwartier in de file tussen Lisse en Hillegom. Ik probeer geen hits te maken. Dit is onze hout, Ik probeer de kist te raken. Ik vergeet het niet. Ik vergeet het niet. Ik vergeet het niet. Ik vergeet het niet. Ja, dat is mooi hè. Als u goed luisterde, hoorde u rappers roepen dat ze uit Hoogvliet? uit Oosterhout en Woensel komen ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ook niet echt gehoord, hoor. Maar het was wel zo. Daar zijn ze trots op, deze rappers. Net als Broederliefde, trots is op Spangen. En deze rappers stonden allemaal centraal in de scriptie van Aafje de Roest. Zij won hiermee de scriptieprijs van de Universiteit Utrecht. En Aafje is de optimist van vandaag. Hartelijk welkom. Ja, hallo Aafje. Hoi. Ja, heel goed, je bent er. Ja. Fijn, die rappers die, die, die zijn dus onderdeel van jouw scriptie. En waar ja. die rappers vandaan komen, dat was belangrijk voor jou. Waarom? Klopt, ja. Um, mijn scriptie gaat over represent in Nederlandse hiphop. En um, het gaat er eigenlijk over dat hiphopartiesten het hebben... over de plek waar ze vandaan komen. Dus ze zeggen bijvoorbeeld, uh, ik ben opgezwollen. Ik kom dus uit Zwolle. Uh, of uh, ik kom uit, inderdaad uit Spangen of uit Hoogvliet. Um, en via die verwijzingen uh, vertellen ze heel veel over... wat ze op straat en in hun buurt uh, beleven. En uh, ik vind eigenlijk dat wij daar wel wat meer van uh, mogen weten... Ja. Ja, dat is mooi. Het is dus het fenomeen representen. Dat is ja. typisch uit de rap. Ik kom daar vandaan. Ik represent een bepaalde buurt of een bepaalde Klops. plek. Ja. ja, daar horen we zo meteen dus meer over in jouw pleidooi. Want je weet, de optimist ja. die houdt in Radio 1 vandaag altijd een pleidooi. Mm -hmm. Wat heb jij met hip-hop, met rap? Ben je liefhebber of is het echt een puur academisch interesse nu voor je scriptie? Ja, allebei eigenlijk. Uh, ik ben er in eerste instantie uh, ja, wel liefhebber van. Maar uh, ik kwam eigenlijk op dit onderwerp als onderzoeksobject... Uh, toen ik een keertje op Facebook een filmpje zag... van de remake van Het Land Van door Lange Frans en Baas B. En toen dacht ik opeens, dat is interessant. Waarom komt dit nu, anno 2016, uit... Um, en wat vertellen zij dan nu in deze rap... wat ze in de eerdere versie van Het Land Van niet vertelden? Toen ben ik eigenlijk gekomen bij uh, de verbeelding... van plaatsen en ruimte in hiphop, dus eerst Nederland. En later ben ik dan ook overgegaan naar de verbeelding van wijken, steden... en ook de straat uh, in Nederlandse hiphop. Dat is dus ook represent. Represent ja. kan al die vormen aannemen. Ik snap het. En tegenwoordig Goh. werk jij bij een tamelijk Chic adviesbureau. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja. schot. Ja. En dan zie, zie ik jou daar achter je bureau zitten... en zet je dan dan ook broederliefde op? Absoluut. Ja, ja, ja, zeker weten. Ik luister elke dag naar die muziek, ja. En ook als ik daar naartoe fiets... vandaag luister ik nog naar Pietje Bel. De, niet dus de gewone Pietje Bel die we kennen... maar dan met een U op het einde. En Woenselaar, als je wist, dan je weet. En daar krijg ik zoveel energie van. Oh. Heerlijk, maar, um, wat goed. Ja. ja, leuk. Je bent dus de optimist van vandaag. Uh, Aafje ja. Roest, neem plaats achter het denkbeeldige spreekgestoelte. Heel graag. We starten deze muziek en dan betekent dat dat je je, kan, je gang kan gaan. Breek los. Ja. Wil jij weten wat Nederlandse jongeren in steden, buurten en straten... echt bezighoudt? Luister dan naar Hip Hop. Rappers zoals Smip, Hef of Broederliefde... vertellen jou wat er speelt in de Bijlmer... Hoogvliet of wat er leeft op de straat in Spangen. Zij treden op als vertegenwoordigers van hun buurt of stad. Rappers vertellen over hoe het is om eigenlijk weinig geld en weinig kansen te hebben. Of dat de Nederlandse politiek eigenlijk maar weinig voor hun buurt en de mensen die er wonen doet... Maar even vaak laten rappers juist ook een positieve kant zien... en zetten ze plekken die door de media en politiek zijn verguist in een zonnig daglicht. Rappers spreken dan hun trots uit over hoe de mensen in hun buurt zich toch staande weten te houden... en hoe ze elkaar onvoorwaardelijk helpen. Door de komst van het internet is er iets bijzonders gebeurd... en zijn hippopartisten niet meer afhankelijk van radio-dj's als poortwachters. Rappers sturen muziek nu zelf vanuit hun kamer de wereld in en het publiek bepaalt wie gehoord wordt. Door deze democratisering van de Nederlandse hip-hop scene... worden nu stemmen gehoord die hiervoor geen podium kregen. Daardoor staat een veel eerlijker beeld van hoe jonge mensen... het leven in een bepaalde wijk of stad ervaren. En bovendien staat via social media een steeds groter publiek in heel Nederland... rechtstreeks in contact met rappers. Zo raak jij bekend met de buurt van de rapper... en ga je meeleven met wat er daar op straat gebeurt... Hierdoor kan jouw beeld van een stad of buurt veranderen, zelfs als je er nog nooit echt bent geweest. Hiphopartiesten nodigen ons, journalisten, leraren en academici en jou als luisteraar keer op keer uit om een kijkje in hun stad, buurt of straat te nemen en Nederland echt te leren kennen. En ik vind het als optimist de hoogste tijd om op hun uitnodiging in te gaan. Afje de Roest, dankjewel ook. En alle andere optimisten zijn terug te vinden op de sites van 1Vandaag... en Radio 1 en op het YouTube-kanaal van 1Vandaag. I wanna go where the sweet water is. I wanna go where the air is pure. and need the sky so big. I can give my heart to.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 Could you ever fall back again Out where the sweet water is Out where the air is pure Out 'neath the sky so dead I can give my heart to her. I've been letting a lot of things slide I've been letting a lot of things go I thought I was the one for you But the truth is sometimes I don't know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 When the sky is big enough I believe a lot of things happen When the sky is big enough Josh Ritter and A Big Enough Sky. Nieuws via de NOS. Hongarije mocht zich vandaag in het Europees parlement verdedigen tegen een zeer kritisch rapport over het land. Daarin wordt de regering van Hongarije ervan beschuldigd dat ze het niet zo nauw neemt met de democratie en de vrijheid van meningsuiting. En dat rapport dat is geschreven door het Nederlandse GroenLinks-Europarlementslid Judith Sargentini. Tijdens Nadeen, correspondent van de NOS, jij was daarbij. Hoe ging het eraan toe in het Europees parlement? Nou, niet zachtzinnig. Normaal is iedereen heel beleefd. laten iedereen elkaar uitpraten. Maar ja, je, hoorde, je merkte meteen bij het begin van het debat uh, ja, dat dit geen uh, leuke, leuke onderrondje ging worden. De buitenlandse zakenminister van Hongarije uh, was wel uh, zo dapper om te komen. Hij had hij niet per se hoeven te doen, maar hij wilde zichzelf verdedigen. Mm -hmm. Nou, uh, hij ging dus in op het belangrijkste verwijt, wat hem dus gemaakt wordt, zijn land gemaakt wordt, namelijk uh, een structurele schending van de afspraken over. ...democratische rechtspraak die we nou eenmaal hebben in de EU. Nou, wat deed daarna de Hongaarse minister? Ja, hij draaide er eigenlijk flink omheen. Hij ging niet echt in op de kern uh, van de kritiek in dat rapport... ...maar hij haalde één dingetje uit, namelijk een zin die zegt uh, in het rapport... ...dat er ook uh, uh, qua antisemitisme er wat klachten zijn in Hongarije. Dat piekte hij eruit en hij zei, dat is helemaal niet zo. Geen enkel land doet zo zijn best om uh, de, de strijd aan te gaan met antisemitisme. U liegt, zei de minister tegen Judith Sargentini van GroenLinks, Europarlementslid. Zij bracht dat, dat rapport uit over Hongarije. Die twee die kwamen dus niet dichter bij elkaar, als ik jou zo hoor. Nee, helemaal niet. Sterker nog, het werd alleen maar erger. Uh, hij zei op een gegeven moment ook, de Hongaarse minister... wij laten u Europarlement, Europarlement niet toe om het Soros-migratieplan uit te voeren. Nou, dan denk je denk heel veel mensen, uh, wie is Soros? Nou, dat is die filantroop, die Amerikaanse Hongaarse filantroop, miljardair. Hij zou, uh, zegt de regering in Hongarije... hij zou erachter zitten om samen met Brussel, samen met de commissie... samen met heel veel Europarlementariërs om een plan op te dringen aan een land als Hongarije... om dus vluchtelingen op te nemen, om migra uh, migranten op te nemen. Nou, uh, de Hongaarse minister zei, dat gaan wij niet toelaten, dat gaat niet gebeuren. Ja, en uh, eigenlijk zegt uh, de, Ho uh, de Hongaarse regering... u, Europarlementariërs, wij zien u ook als agenten van Soros. Dus ja, nee, dichter bij elkaar uh, kwamen ze zeker niet. Nee, grote veten hè, van Hongarije met die Soros. Uh, hebben, hebben de Hongaren hier een punt? Nou ja, kijk, je zou heel, heel simpel, dat heb ik gedaan. Ik ben een tijdje geleden al naar Budapest gereisd... om eens gewoon te vragen, Nou, waar is dan dat Soros-plan? Als dat er is, dan wil ik het ook wel zien. Ja. Dus ik heb het aan de regering daar in Budapest gevraagd. Nou, ik kreeg nul om mijn request. Nee, dat plan is er niet. Ja, je moet gewoon zelf maar eens even bij elkaar gaan uh, copy en pasten en googlen. Nou, ik dacht, ik heb nu vandaag weer een kans. Dus na die hele sessie in het Europees Parlement... ben ik naar de persconferentie gegaan... heb aan die Hongaarse minister gevraagd... heeft u dan misschien dat... Soros-plan uh, bij u. In uw koffertje misschien. Geef me een kopie. Nou, dat vond hij niet echt prettig. Hij zei u weet uh, best wel dat je gewoon eventjes uh, de open bronnen moet raadplegen. Je moet gaan googlen. En dan kom je op oude interviews met George Soros. Dus de duivel in de ogen van de Hongaren. En dan ja, als je dat bij elkaar optelt, dan kom je dus bij een plan. Ik zei ja, uh, hebben jullie dat zo voorgelegd aan alle Hongaren? Aan die 10 miljoen Hongaren moeten die ook allemaal dus gaan plakken en knippen. En hebben die dan vanzelf ook dat plan. Ja, toen werd het vervelend, vond de Hongaarse minister. En toen zei hij simpel, ik heb geen zin meer om met u te praten. Het lijkt er dus op, na vandaag ook weer, dat Hongarije doof blijft voor de kritiek vanuit Brussel hier. Dankjewel. Ja, soms moet je als uh, journalist luis in de pels zijn. Bijvoorbeeld bij een Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken. En dat was Stijn Sadé. Dank. GELUIDEN. Waar heb ik dat eerder gehoord? Coureur Max Verstappen is geen bezorger van online supermarkt Picnic. En Picnic mag ook niet met een look-alike doen alsof. Kan ik toch zeggen dat ik Max Verstappen heb ingehaald? Ja, je hoort een uh, reclame van de Jumbo uh, met daarin de enige echte Max Verstappen. De online supermarkt Picnic die speelde daarop in met een parodie. Ze maakten ook een reclame, maar dan nu met een dubbelganger van Max, die niet voor Jumbo, maar voor Picnic boodschappen bezorgt. Management van Max Verstappen is er allemaal niet gelukkig mee en eist. Geen klein bedrag, 350.000 euro, want het portretrecht van Max is geschonden. Ja, 350.000 was dus de eis. En de rechter heeft nu besloten dat Verstappen anderhalve ton moet krijgen. Toch ook een, een aardig bedrag. Verstappen is niet de eerste BNR die te maken kreeg met zo'n geval van geschonden portretrecht. Deze zangeres was in 1959 de eerste. Een beetje verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speet je maar, ach weet je, soms vergeet je wel een beetje. gauw je eten. Wantrouw. trouw. Teddy Scholte, toen winnares in 1959 van het Songfestival. Goedemiddag, Bas Kist. Goedemiddag. U schreef het boek Blijf van mijn naam af. Op wat voor manier werd Teddy Scholte in een, in een reclame afgebeeld? Nou, Teddy Scholten die had, uh, had inderdaad in 1959 dat songfestival gewonnen... en die kwam aan op Schiphol. En toen werd daar een foto van haar genomen... en toen was er een sigarettenfabrikant... en die nam die foto op in een advertentie... en ging daarmee aan de haal. En zij is toen naar de rechter gestapt... en daar is voor het eerst is er inderdaad door de rechter gezegd... dat een bekende Nederlander ook een commerciële waarde heeft... Ja, en, en ik begrijp dat zij ook net uh, een ander uh, contract had afgesloten, hè? een reclamecontract. Ja, met een, ik dacht met een schoenpoetsfabrikant of zo, dus dat speelde ook mee. Dus de rechter heeft daar gezegd, nee, hè, bekende Nederlanders kunnen zich verkopen en en dat is geld waard en daar kan je niet zomaar mee aan de haal gaan. Nee. En het opvallende is natuurlijk dat het, voor, dat, dat, sigaret, dat het een sigarettenfabrikant was, dat speelde eigenlijk... Uh, Speelde helemaal geen rol. Nee. In die tijd was roken nog gewoon gezond. Ja. En, uh, dus dat, dat was, maar het ging puur over dus het commerciële gebruik van haar foto zonder toestemming. Ja, het was dus de eerste keer dat de rechter over zo'n kwestie moest oordelen. Uh, ja, wel over de commerciële kant. Je hebt het portretrecht, dat is, uh, dat staat in de wet dat, als je een redelijk belang hebt je te verzetten tegen publicatie van je portret, dan heb je een uh, dan kan je dat verbieden en kan je een vergoeding eisen. En een redelijk belang, dat kan dus een commercieel belang zijn, maar ook een privacybelang. Ja. En een commercieel belang is dus dat een bekende Nederlander... normaal veel geld voor, voor, zijn, voor het gebruik van zijn, van zijn portret vraagt. En een privacybelang is weer een ander soort belang. Tuurlijk. En hier ging het dus om dat commerciële belang. Teddy Scholten die, die werd in dat commerciële belang uh, geschaad Heeft Teddy Scholten nou ook, kun je dat zeggen... toen de weg vrijgemaakt voor later, voor Max Verstappen... en alle andere mensen die daartussenin geld hebben gekregen... omdat ze zonder medeweten in een reclame speelden? Ja, dat kun je wel zeggen. Dat is, dat is de eerste keer dat iemand zich daar zo op beroep heeft... en, ook, en dat dat ook gehonoreerd is. Dus vroeger ging het eigenlijk alleen daarvoor... over, over privacy dingen. Maar toen werd dat commerciële belang ook uh, erkend. Okay. Ja. Mooi geval is ook Salomon Kalou, de voetballer. Ook zo'n voorbeeld werd in een commercial van Centraal Beheer gebruikt. Kunt u, kunt u nog even uitleggen wat er gebeurde in die reclame? Ja, Centraal Beheer... De, of de, Kalou had een, uh, een probleem toen met zijn nationaliteit... En Rita Verdonk, die wilde hem geloof ik het land, uh, wilde de Nederlandse nationaliteit niet geven. Nou, dat was gedoe. Centraal Beheer kwam toen met een mooie inhaker waarbij Kalou uh, werd getoond. En die speelt dan plotseling voor het Duitse elftal. Dus hij was Duitser geworden. <laughs> Alleen, um, Centraal Beheer had wel toestemming gevraagd aan Kalou maar niet gekregen. Maar toch gedaan. Oh. Nou, dat was ook al niet zo netjes natuurlijk. Nee. Uh, en in die commercial zag je dan op het laatste shot was Rita Verdonk met haar man op de bank, geloof ik. Wat, wat zag je precies in die commercial? Het, het, het, het laatste shot, dus je zag eerst dat Calou wel eens Duitser geworden... en vervolgens zag je Rita, om, om de link met Rita Verdonk te leggen... die zag je ook nog zitten met haar man op de bank... Uh, aan het einde van, van de commercial. Nou, Rita Verdonk heeft het laten lopen... want die heeft daar verder niks tegen uh, gemaakt, maar wel Calou. Ja. En die heeft, ook, die heeft dat uh, ruim gewonnen ook omdat hij gewoon ook hij, hij, hij was in die tijd was het een, had hij een grote commerciële waarde en kon normaal gewoon geld vragen voor zo'n zo uh, zo zo commercial. Ja. Daar kwam nog bij dat centraal beheer dus gewoon wel gevraagd had maar niet gekregen. Ja, dat is toch ook wel heel brutaal natuurlijk. Vond ik ook wel, ja. ja, ja, ja, ja, dan, is ja. De, dan is de rechter snel klaar, denk ik. Trouwens, wel gek ja. dat, dat Calou dus wel in beroep is gegaan tegen die reclame. En Rita Verdonk niet. Nee, nee die, dat, dit, ik weet niet waarom. Maar um, ten eerste was ze misschien iets minder in beeld. En, en zo'n politicus moet misschien ook wel wat meer dulden weer dan, dan, dan zo'n sporter. Rita Verdonk had denk ik ook geen commercieel belang... Nee. Uh, want niemand wil Rita van Donk in, in, in een advertentie hebben. Um, <laughs> althans, dat, zo? dat Nou, dat weet ik niet. In die tijd denk ik niet dat de dat, dat adverteren stonden te springen. Hmm. Uh, maar zij, zij is stilgebleven, dus zij heeft het laten lopen. Ja. Oké, okay. goed. En Hoeveel heeft Calou eigenlijk gekregen? Weet u dat? Weet ik niet, nee, weet okay. ik niet. Maar wat vaak gebeurt, is: dit zijn dan kort gedingen. Dus dan wordt het verboden. En als je dan schadevergoeding, dat is ook in die verstappen, dan moet je een bodemprocedure. En uh, ja. vaak wordt het dan al daarvoor al geschikt. Dus dan, dan blijft het helaas... Uh, een beetje onder de pet. Ja, vaak is het natuurlijk ook... Ja, we, we, ik, ik zit nu met u over van wie gaat er wel in beroep en waarom niet... maar de rel is al gecreëerd. En dat is vaak natuurlijk ook waar het de adverteerder om gaat, toch? Ja, dat, dat is wel. Deze een mooi voorbeeld van kroki chips... die hebben ooit uh, Jan Mulder en ik geloof ook uh, Barend en van Dorp in die tijd... Uh, in een soort karikatuur op een, in een commercial gebruikt... En dat was. Uh, uh, Jan Mulder dreigde met een rechtszaak. Nou, wat er dan gebeurt is dat natuurlijk de pers daarover gaat schrijven. Hè. Jan Mulder uh, dreigt rechtszaak. Koki Nou, Kokie heeft dat snel ingetrokken. En dan krijg je wel een beetje het gevoel van ja, ze hebben natuurlijk. Um, het was een. Uh, uh, ze wist het misschien wel. En uh, dan is zo'n adverteerder ook wel gebaat bij wat publiciteit. Ja. Dus het is ook een spel. Ja. Het is ook een spel. Een beetje ja. flauw spel eigenlijk. Hè. Maar goed. Ja. Heel hartelijk dank voor deze toelichting. Bas Kist, schrijver van het boek Blijf van mijn naam af. Dank u wel. Like the pine trees lining the winding road I've got a name I've got a name Like the singing bird and the croaking toad I've got a name I've got a name And I carry it with me like my daddy did But I'm living the dream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 Jared, if you want me to, if you're going my way, I'll go with you Moving me down the highway, rolling me down the highway Moving ahead so life won't testify. the Moving me down the highway, rolling me down the highway Jim Grochy en I Gat een Name: feit of fictie al enige tijd. Om niet te zeggen, al jaren gaat het over het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen. En gisteren verscheen een adviesrapport over de toekomst van dat natuurgebied. Dus ging het er ook over in Pauw. En Martijn Rosdorf, daar hoorde jij ja iets over koningpaarden. Dat vraag over Ja, Henk Bleker was daar te gast, de voormalige staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. En hij zei het volgende over die koningpaarden in de Oostvaardersplassen. Dat zijn helemaal geen wilde paden hoor. Ze lopen al in het wild. Die komt daar met een maar zeg je wilde paden. Je kunt ze gewoon als je ze vangt. Met een handje suikerklontjes. En, en, en, en, en, en, <laughs> en je brengt ze naar een manege. Over drie maanden rijdt er een meisje op. Ja, handjes, wel een mooi fragment. Handje suikerklontjes formuleren. Ja. ja, nou, maar die interventie van Pauw was ook leuk hier. <laughs> Paarden, die zijn dus <coughs> helemaal niet wild volgens Bleker. Je zou ze dus makkelijk kunnen tellen. Ja, nou dat zijn we gaan checken. Daarom eerst gebeld met ecoloog Leo Linnards van, van ARK Natuurontwikkeling. We vroegen hem naar de oorsprong van het koninkpaard in Nederland. Van paarden weten we dat uh, ze eigenlijk allemaal uh, gedomesticeerd zijn geweest. En uh, weer verwilderd, uh, Sommigen Denk aan de mustangs in, uh, in Amerika. En hetzelfde hebben we eigenlijk met uh, konings in uh, Nederland gedaan. Die hebben we in Polen gehaald. En uh, daar waren het gewoon uh, tamme gedomesticeerde paarden. Oké. Okay. Het was dus een tampaard uit Polen. Het was daar gedomesticeerd, zoals het wel heet. En daarna in Nederland geïntroduceerd uh, in de Oostvaardersplassen. In de Oostvaardersplassen. Een ja, tampaard dat, dat wild ja, moest worden. Ja, een beetje het is een, een leuk paardje om te zien. Klein, uh, een beetje grauwig met uh, wilde manen. Um, we belden met bioloog Sis van Vuren. En uh, we vroegen hem naar wat volgens hem nou precies een wildpaard paard is. Een echt wild paard is uh, bijvoorbeeld het Chowalski-paard. Dat is in, in de evolutie ontstaan en dat leeft momenteel weer in het wild in Mongolië... zonder menselijke uh, bemoeienis. De die in het oost plasse en ook in andere gebieden in Nederland... die leven niet echt wild. Dat is altijd onder het beheer van mensen. Ja, je kunt ze hooguit verwilderd noemen. Uh, er, dit is dus een semi-wild paard eigenlijk, het koninkpaard. Volgens deze bioloog verwilderd. Hooguit, ja. Uh, ecoloog Leo Linnarts, die hoorde hem net, is het er niet helemaal mee eens. Inmiddels leeft daar de tiende of de twintigste generatie konings die in het wild geboren zijn en eigenlijk uh, de mensen niet of nauwelijks gewend zijn... en een eigen leven leiden in een sociale groep. Dus in zoverre zijn het uh, nieuwe wilde paarden. Nieuwe wilde, Maar nou goed. Tenslotte wilde ik ook graag het tweede deel van die uitspraak van Henk Bleker checken. Je hoort het hem zeggen, namelijk dat een koninkpaard binnen drie maanden bereden kon worden. Door een meisje, zei hij er trouwens nog bij. We belden met Marianne de Roy, die zelf een koninkpaard heeft. Ik heb mijn koningpaard toen hij één jaar was uit het natuurgebied gehaald. Toen hij was, was, heb ik hem eigenlijk gebeleerd onder het zadel. Gewoon om te kijken van hoe gaat hij het oppakken en waar kan je ermee. Nou De mijne was eigenlijk heel makkelijk. Dat was eigenlijk gewoon een zaal en een hoofdstel opdoen. Op en gewoon bij wijze van spreken gewoon erop zitten en wegrijden. Maar dat scheelt omdat ik hem als één jaar gewoon uit het natuurgebied heb gehaald heeft Marianne de Rooij dit paard gewoon uit de Oostvaardersplassen nee, gehaald? Nee, ander, een ander, ander gebied. Oh, maar eh, maar dat dan maakt, Ja, dat maakt misschien voor het verhaal wel uit, maar niet heel veel. Dan nog, één jaar, dat is dus ook niet heel oud. Maar ze konden er gewoon op rijden, inderdaad, na, na, na een tijdje. Dus uh, ja, ja opmerkelijk. opmerkelijk. Nou goed, uh, de conclusie dan van deze feit of fictie, Martijn? Nou, Koninkpaarden waren gedomesticeerd in Polen... maar zijn door de jaren heen in ieder geval in de Oostvaardersplassen verwilderd. Uh, het is dus... Niet een wild paard, maar een verwilderd paard. Al is het ook niet uitstaat dat die paarden weer te temmen zijn, weer te ontwilden. ontwilderen. Ja, maar ja. is het nou feit of fictie? Nee, half, half wild. Half wilde paarden zijn. <güls> Semi-fictie. Ja. Dankjewel, Martijn Rosdorf. Het is bijna drie uur, zometeen even de reclame. En dan gaan we daarna door en dan hebben we het bijvoorbeeld over de populariteit van het Koningshuis. Tot zo.